voor Okloon met het NOS journaal. Hamas heeft het lichaam van een omgekomen gijzelaar overgedragen aan het Rode Kruis, dat zegt het Israëlische leger. Hamas had de overdracht eerder vanavond al aangekondigd. Het Rode Kruis heeft de kist met het lichaam overgedragen aan het leger in Gaza, zo zegt het kantoor van premier Netanyahu. Italië stelt een helmplicht in voor wintersporters. Wie op de piste betrapt wordt zonder helm... kan een boete krijgen tot 150 euro. Ook kan de skipas voor enkele dagen worden ingenomen. Voor kinderen tot 18 jaar was het in Italië al verplicht... om op de piste een helm te dragen. Vanaf komende zaterdag geldt de regel ook voor volwassenen. Italië is daarmee het eerste wintersportland... dat een helmplicht voor instelt voor iedereen... De Nederlandse sportwereld maakt zich zorgen over het gebrek aan urgentie... bij de politieke partijen op het gebied van sport en bewegen. Volgens NOCNSF nsf en de Nederlandse Sportraad ontbreekt bij partijen... een concrete visie op het belang van sport in de samenleving. Het zou veel meer moeten worden meegenomen in de bestrijding van allerlei problemen, zo klinkt het. De voorzitter van de Nederlandse Sportraad stelt dat de politiek... de rol van sport en bewegen nog niet op waarde weet te schatten... In die voorkust is Alassane Ouattara of van 83, opnieuw gekozen tot president. Volgens de kiescommissie kreeg hij bijna 90 van de stemmen. Die uitslag is niet verrassend. De belangrijkste politieke tegenstanders van de president mochten niet meedoen aan de verkiezingen. De omstreden Ouattara is al sinds 2011 aan de macht in die voorkust. Het weer, af en toe nog een bui en het koelt vannacht af tot een graad of zeven. Morgen ook eerst buien, smiddags vaker droog en geregeld zon...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 Hier. Ja, ja. Ja, het is Halloween. Het is we Halloween. zitten in de sfeer van ja. de Halloween. Ja. Uh, welkom bij de tweede uur van Play It Loud Underground. Mijn naam is nog steeds Men van Rode. Links van mij, rechts van jullie, mocht je via de weg kunnen kijken. Dat kan, via de weg kijken. Ja, ja. Ik merk dat we in de gaten worden gehouden. Want ja, is het zo? Ja. Ik zeg oh. net een berichtje dat het te veel vreet, dat oh. te veel <laughs> niet te veel zuip. Niet te veel zuip ben jij. Wat nee. valt allemaal mee. <laughs> Marcel van Kuik. Yes. Welkom terug bij de tweede uur leuk dat jullie weer luisteren ja, nog steeds luisteren ja. hopen we ja. <laughs> hello daar is Susha. Yeah. en uh, Stefan en Paul ja en... die luisteren allemaal luisteren allemaal oh nice toen ze doen net of ze luisteren ja precies ja. <laughs> mag je nou luisteren denk je van wat een Theorie. ja wat een ik vind de nummers niet leuk ja. je kan altijd een verzoekje doen precies Jij vraagt. we hebben een Instagram pagina we hebben een Facebook pagina ja ja ja, Doe het. De Instagram-pagina of de Facebook-pagina. Jij, jij beheert de Facebook-pagina. Ja, ik, ik beheer de Facebook-pagina. Ja. Dus play it loud at ZFM Zandvoort. Dan Heb we je die, die ja. niet opgelet hebben. Ja, dan komt die. <laughs> de Instagram-pagina. Oh, de Instagram. Ik denk. Oh. Je doet de Facebook-pagina nog. Oh, een keer. oh, play it loud at ZFM Zandvoort. Daar kun je ons ondervinden. Volg en... ons, like ons, blijf je op de hoogte van alle programma's, precies. Interviews die wij hebben, een keer in de maand, niet hebben. En alle andere nieuwtjes. En de Instagram pagina is playitloud underscore underscore. Ja, dat moest van. Zeg het nou gewoon. Nog één keer. Playitloud underscore underscore underground zfm. Zonder Ja. Playitloud underscore underground zfm. Ja. Like het, volg het. Je kan je verzoekjes op doen. Mocht, ja. je, mocht je denken van. Ook Jan Smit. Het kan, Paul. Het kan. Ja. Je kan het doen. Maar, maar dan wel de metalversie. Ja, precies. <laughs> en um, je blijft op de hoogte natuurlijk ook van onze ja, prijsvraag. Die we gaan Ja, we gaan volgende maand. Of we ja. Ja, iets weggeven. Of ja, prijsvraag, we gaan iets weggeven. weggeven voor degene die het goede antwoord geeft. Ja. ja. Dan moeten uh, we. Voor de andere foreign people. Uh, welcome to Play It Loud Underground. We're a Dutch program. We talk Dutch. Try to talk Dutch. And uh, next month we're going to give away some Stormfront CDs. Yeah. Meerdere CDs dus ook echt. Mag Hij gaat er meerdere opsturen. Oh, zijn right. die. Dus ja. Nou, ah, we hebben contact met allemaal mensen. Ja, jongen. Je wil niet meer Connecties. Ja, ja. Yeah. Een uh, goeie. Ja. Oh, straks ga ik nog een, een, een, een leuk, maar ook weer niet leuk verhaal vertellen. Oh. Ik ben benieuwd. Na de twee nummers. Ja, oké. Okay. Dus ik denk van... Dat je denkt, ah leuk. En dan mm -hmm. denk je, oh jammer. Mm. Oké, okay, ja. nou, ik ben benieuwd. Cliffhanger. Maar... Cliffhanger. We gaan nu naar Liek. Liek. wel Lijk. Ja. Vertaald. Niet Likken. Nee. Uh, het nee. nummer uh, Dr. Dushanka. En waar gaat het nummer Dr. Dushanka open? En als je je eigen... Een afspraak maakt met je eigen nachtmerries. Wat er dan kan gaan gebeuren. Kijk. Nou, als je goed luistert, hoor je wat hij zegt. Bein minuut. Hier is Lik. alweer. Dat was hem alweer. Dan gaat het snel. Je hoorde een ja. leak met Dr. Douchanka En daarna hoorde je Godseed met From the Running of Blood. Ook nog nooit gedraaid Godseed. dat is ook een, een debuutje Jeetje. vanavond. Ja. Ja, heel veel debuutjes. Debutjes? Ja, leuk. Er komen nog meer debuutjes. Ja. Blijf luisteren. We zijn er nog niet. Maar, ik ging het blije verhaal vertellen. Oh, ja. Daar ben ik even, even kort uh, verteld. Marduk. Mijn vrouw nu: Heeft je hem weer met een verhaal? Ja, dat klopt. Eh... <laughs> uh, ging een box uitbrengen met cassettebandjes, mm -hmm. bla Er uh, werd een oproep gedaan. Niet door Mark zelf, maar door de platenmaatschappij die het ging uitbrengen. Uh, heb je nog oude foto's uit die tijd? 1996, 1997. Mm -hmm. Nou, daar had Benny wel een hootje van. Ja. Uh, kort verhaal. Ik heb het allemaal opgestuurd. Hij zegt, jij krijgt een gratis box. van jij hebt meegedaan aan de dingen. Ik, toen zag ik dat die box uitkwam. Nu was die 100. 30 euro, dus ik denk, Zo. Uh, weet jij zeker dat ik een gratis box krijg? Ja. <laughs> ja, blablabla, wordt allemaal geregeld. Dus, nou, de box kwam uit. Ik kreeg de gratis box. Ik denk, nou, geweldig. Ja. Dus ik kijk, nou, de, de, uh, allemaal bandjes, allemaal heel gaaf. Uh, boek, posters. Dus ik ging het boek kijken, hè? Hey, Hé, mijn foto's. Twaalf ja. pagina's. Met mijn foto's. Oh, nice. Met iemand anders zijn naam eronder. Oh. <laughs> ik denk serieus. Is Oh jezus. Ja, dus de ene Hoe kant. Ja. Leuk. Heel gaaf. Ja. De andere kant. Uh, mijn credits uh, zijn er niet. Shit. Ik ben 31. Dus de ik de had ene. al een mail gestuurd. Ik ja. zei, okay, heel bedankt voor, voor de box. Maar... Uh, dat klopt niet. Wie is Kirsten? <laughs> ja. Dat weet ik niet. Nou, Was misschien niet nee, op donderdagavond dat ik uh. Kirsten ben, maar nee. Nee. Nee. Uh, <laughs> Ja, dat, dat was een beetje jammer. Is een beetje Paul jammer. van Jammer van komen. Nee. Ja. Allee. Allee. Nee, ja. S'avonds was ge... Ja. Wat ben. pen. Oh overdag ja, ja, precies. S'avonds verandert hij in Kirsten. Nou ja, ik weet ja. niet wie Kirsten is. Nee, Volgens ook. het boek zijn er foto's in Duitsland genomen. Nee. nee. Ik heb Ik vind wel heel gaaf dat ja. mijn foto's er is. Dat, dat maar, dan weer. Jij ja. weet in ieder geval dat jouw ik foto's zijn. Het, ja. Maar... Mijn naam staat er niet bij. Maar niet mee. wat anders. Dus Huilend. Er... Maar ik heb het ja. wel. Al... Oh, gaaf, ik ik die Het is een graafbox. Ja, echt, een de de gaaf. Sowieso. Dus je kan hem bestellen bij Darkness Show Rise Productions. All right. Als je hem bestelt, stuur dus je een mailtje van de mails bij. Hey, staan de foto's van Ben Verrode <laughs> er ook in? <laughs> ja, alle ja alle die staan die erin, alleen hij wordt niet genoemd. Oké. Voor de rest, uh, geen klachten. Nou, nee, goed zo. We <laughs> uh, gaan naar een oudje luisteren. Tenminste, vind ik. is ja. Echt een van mijn eerste CD's, denk ik. Ja. Ik zag hem laatst voorbij komen. Er wordt even heel veel aangeboden. Ik denk, oh, zo gaat het. Oké. Okay. Uh, nou, ik heb het over Throne of House. En ja, dit nummer. Uh, 6 minuten 15. 55 staat. 55. Ja. Oh, hier staat 15. En weer verkeerd getypt. Uh, weer verkeerd <laughs> tips Moeilijk, moeilijk. Nou, dan ga ik dan nog eens een houkommelder. Dan gaan we lekker uh, naar Hier over. is Throne of House met Wit Shadowing. Zijn we zijn weer. Je hoorde uh, lee, lee, lee, lee, lee. ja, wat een foutje. Oh, nou, een klein foutje. Kleine Sorry, fout. Ja. mijn fout was. Het. Foutje. Ja. Ja, dat mijn foutje. Ja, je had het wel goed geselecteerd. mijn foutje, maar ja, precies. Ja. Dat was mijn foutje. Ik had het nummertje verkeerd geselecteerd. Geen boos. Nee, gelukkig maar. Geen Ik heb geen boze luisteraars gehoord. Nee. Ja. Uh, je hoorde eerst Tronavayas niet met Wind Shadow Wings, maar met Let Blood Paint the Ground. En daarna hoorde je Antre, de nieuwe, nieuwe single van Antrabila. We hebben ze al eens eerder gedraaid, maar van het, ja. hun debuutalbum Antrabila. Ja. En nu hebben ze een single uit, Smeden. Smeden. Wat betekent De Smit? De Smith. Ja, ja en die is wel ge verwacht. gemixt door niemand minder dan. Hoe kom ik aan die pen in hand? Ja. Door niemand minder dan Lars Brodensen. Oh, Hilt. Okay. Ja. Onze ja, huisband. Ja, precies. Moeten we maar eens draaien. Ja, van. eigenlijk weer wel. Ja. Deze keer hebben we dus niks gedraaid van hem. Nee. Of gaan we ook niks draaien? Nee. Langer. Nee. Ja. Ongelijk. Uh, moet ook andere kans geven, natuurlijk. Precies. Ja. ja het is heel raar, die klok. We hebben hier een klok. Ja, en die... die klok die spoort niet. Niet opletten. Heel, ah, ver ah, heel verwarrend. Die klok is, is, is zeg maar. Als je hier een minuut op je loze doet, doet die klok 50 seconden. Ja. Dus tot, <laughs> ja. Ja. Dat een minuut daar 120 seconden duurt. Uh, nee. We hebben nog 2, 4, 6, 5 nummers. Vijf nummers. Trouwens. Ja, dat moeten we redden. Nou. En nog concertnieuws. En nou, de concertagenda. Concertnieuws. concertnieuws. concertnieuws. Concertagenda, concertagenda, ja. ja wow. Moeilijk. Dus geen tijd te verliezen. We moeten een lang nummer uh, Ja, nu dit staan. is uh, het nummer van Ngerod. En dat nummer is... Erik, May You Rape The Angels. Dat is eigenlijk een ode aan... Uh, Erik Grim Breudeskript. Geen idee wie dat is. Hij heeft in een Mortal gedrumd, heb heeft in oh. Gorgrad gedrumd Aha, En in okay. uh, Borgnerkar gedrumpt. En... 23 december geboren, net als ik. Ah, kijk. Alleen hij is er in 1999... en dan heeft hij er, uh, zelf... een eind aan gemaakt. Ah. Dus daarom is dit nummer... Uh, Erik, May You Rape The Angels. Dat was een snelle halve minuut. Ja. Ach, god. Ja, nee, hij was niet zeer eraf gelopen. Toch stiekem niet zeer eraf ja. gelopen. Uh, je hoorde... Narkrot. Eric May raped angels. En daarna hoorde je Dark Sonority met Terror's Blood. het over them. Als ik het goed uitspreek. Echt, hè? Ja, um, We hebben er nog één. We gaan naar Italië toe. Ja. Weer eens een dead metal band. Dus altijd plek met de geweld. Ja. Ik vind het nog steeds een hele gaafste idee. Ja, we hebben hem al meerdere keer gedraaid deze. Ja, dit nummer alleen nog niet volgens nee. mij. Nee, ik heb dit nu een keer voor het nummer Oblivion gekozen en nou. ik heb het over de band Carrots. All right. Minuutjes. Ja, ja inderdaad heerlijk ja ja moet ICD ook maar eens gaan afschaffen. ja dat klinkt dat. lekker kerst en ook, trouwens. met oblivion B. Yeah. vind ik liek? ook liek? erg vet ja ja, ja, ja. ja, liek, ja liek, liek is eigenlijk de, de, de, de broer, het broertje van dismember vind ik ja dat klinkt inderdaad. heel erg dismemberig ja klopt ja nou ook wel van ja laatst trouwens uh, drie albums uh, besteld van necrotesk ook een hele vet die band. ken ik dan weer niet uit Nederland oh nou, old school death metal ik zou hem even checken als ik jou en nu gaan we. naar de concertagenda. Yeah! yeah. The Play It Loud Concertagenda. Op dinsdag 28 oktober, dat is morgen... treedt de Zweedse melodieuze death metal band Arch Enemy op in de Avas Live. De show wordt bijgewoond door speciale gasten Amorphis en Eluvaiti... met support van Gatecreeper. En je kunt er nog bij zijn. De tickets gaan vanaf 63,84. De zaal opent die dag om half zes. Gatecreeper begint om zes uur met spelen. Kijk voor het actuele tijdschema op afaslive.nl. Twee mensen, één muur van geluid, kader. Het compromisloze project van Tim de Giet van Amendra en Sigrid Burrows van uh, Captain Korsakov komt op vrijdag 31 oktober naar Hengelo. Verwacht geen standaard heavy band. Dit is een sonische mokerslag van sludge metal, hardcore, techno en zelfs hip-hop. Met hun nieuwe album Year 2 tilt het Belgische duo hun grenzeloze chaos naar een next level. Van de zachtheid van Pastel Prison tot de brute agressie van de sheer horror of the human condition. Dit is een trip vol confrontatie, catharsis en keiharde eerlijkheid. Verwacht niets. Be prepared for everything Support komt van Terra. Tickets kosten in de voorverkoop 20 euro's aan de deur. 23 euro's. De deur openen die avond om half negen. Aanvang Terra begint om negen uur met spelen. Cadaver lijkt rechtstreeks uit de jaren 70 naar het heden te zijn gekapotteerd. Onweerstaanbare classic 70s rock puursang. Weinig bands brengen het met zoveel groove als Cadaver. De Duitse hardrockband heeft inmiddels al een aardige reputatie opgebouwd. Meerdere albums, een memorabele show op Roadburn, tours met onder andere Saint Vitus, Pentagram, Electric Wizard en Blue Spills. Live roept Cadaver met een flinke dosis energie de geest van Sabbath, Led Zeppelin en Hawkwind op. Dat wordt smerig rocken. Cadaver. ...op 31 oktober op in de Pandora-zaal van Tivoli-Vredenburg. En mee als support komen Slomoza en Orb... Tekens kosten 34,75 euro, inclusief de servicekosten. De deur openen die avond om 6 uur en de aanvang is om kwart voor 7. Je kunt deze vrijdag ook naar Ronnie Romero en Gus G... die de handen ineens slaan voor een uniek optreden in De Groene Engel in Os. Ze brengen een, een mix van hun solo-repertoire... en klassiekers van Dio, Rainbow, Black Sabbath en Ozzy Osbourne. Ronnie Romero wordt beschouwd als een van de beste klassieke rockzangers van dit moment. Als frontman van Rainbow en voormalig zanger van MSG... heeft hij miljoenen fans geïmponeerd met zijn indrukwekkende stem. Hij werkt momenteel met de supergroep Ele Elegant Weapons... en aan zijn solo-project eh, zijn debuutalbum Too Many Lies... Too Many Masters verscheen in de zomer van 2023... en een tweede album is in de lente van dit jaar verschenen. Tickets kosten 29 euro's, inclusief servicekosten... en de aanvang is om half negen... Is Leeuwarden dichter bij huis voor jou... dan kun je ook nog naar Up The Irons in de Neushoorn. Deze mannen zetten een show neer... die Iron Maiden tot in de puntjes benadert. Door het enthousiasme van deze die-hard maiden-fans... kun je erop rekenen dat het een mokerharde avond wordt... of je nou wel of geen Iron Maiden-fan bent. Up The Irons komt uit Tilburg en draait al mee sinds 1999. Ze hebben dus ruim 25 jaar ervaring. Internationaal ook. En nationaal natuurlijk. Zo stonden ze op Graspop, Spa, Tribute Fest... en op talloze podia in Duitsland... Engeland, Frankrijk en Italië. En alsof dat niet genoeg is... ze kregen ook nog eens persoonlijke complimenten... van de enige echte Steve Harris. Als dat geen stempel van goedkeuring is... dan weten we het ook niet meer. Tickets voor deze avond kosten je 18 euro. De deuren openen die avond om 8 uur. en De aanvang is om half 9... En 1 november kondigt het einde der tijden zich aan in het Zuid-Hollandse Bodegraven, want Disciples of Blasphemy staat op het programma. Vier bands die van ellende hun specialiteit hebben gemaakt, melden zich in de zon. Misanthropia draait alweer twintig jaar zijn rondjes mee in de wereld der melodieuze black metal. Het nog jonge gezelschap Gog Magor is er, evenals Hel Hexer en Razenij, Disciples of Blasphemy. Bless for me. De tickets kosten daar dus 10 euro's. Aanvang is om half negen. En dat was hem weer even voor nu. Geen tijd te verliezen Ben. Want uh, we hebben nog maar twee nummerjes uh, gepland staan. Precies. En er zijn nog onder andere een paar andere korte optredens. Uh, dan heb je nog Ronnie O'Meero en Gus G natuurlijk in uh, Drachten. En Doemstad. Uh, die ont, uh, op 2 november. Uh, die hebben nog uh, Slow Crush. Dat is uh, loodzware shoegaze. Uh, ja daar kun je ook nog naartoe. Op 2 november de beide concerten. Dat was hem. Dat was hem. Dat was hem echt. Nog niet voor het programma. We nee. hebben nog twee nummers te gaan. Ja. Spannen. Eén ja. uit... Uh, ja, dan moet ik even in Japans aankondigen. Ja. Oké. Okay. Niemand verstaat. Dat is uh, ja. uh, dus, uh, Sai met MeDevil. En daarna gaan we naar Lulle. En dan ga ik er nog een aan aankondigen. Ja? Oh, is goed. Speciaal voor Edward, die net luistert. Ja. Yeah. Jee, oh, yeah, Hij luistert. Ja. <laughs> hij was vergeten. Oh, Wekker gezet. En, uh, ja. Nee, dat wat ik nog niet gemist. Ja, oh, ja, echt, hè? Oh, mag oh, je het oh. willen naluisteren, dan kan dat over een week ongeveer. We gaan ja, downloaden. Ja, zijn nee. nog niet up-to-date op de website. Nee. ZFM. Uh, maar maar nu uh, snel naar zij en Mida. Het is wel even wat anders weer. Ja. Maar gaan we luisteren. Ik ben benieuwd. moet doen op de radio, is door de nummers heen lullen. Maar wij nee. doen het lekker wel. Sorry. Ja, maar we, we komen precies leidskoord. met het nummer uit. maar dus, ja. uh, dan kunnen we niks meer zeggen. En ik nee. weet dat jullie onze stemmen nog even willen horen. Voordat jullie ja. gaan slapen. Precies. Bedankt, bedankt voor, het voor het luisteren. Ja, ja absoluut. Volgende ja, maand sorry ben sorry ik er weer. weer. Ben ja. ik er weer. En ik en ook weer. Ja. En uh, Edward, Sally. eerder luisteren dan. Ja. Opnieuw je wekker zetten. En voor iedereen, bedankt voor het luisteren. Slaap lekker. Thanks for listening. En tot volgende week. Tot volgende week. Fijne Halloween. Ja, fijne Halloween